De organisatie van beide demonstraties heeft vandaag uitgeroepen tot dag van woede. De betogers eisen meer vrijheid en een betere verdeling van de welvaart. Ze zijn geïnspireerd door de gebeurtenissen in Tunesië. De Russische Duma heeft het nieuwe startverdrag goedgekeurd. Daarin staat dat Rusland en Amerika allebei maximaal 1550 strategische kernkoppen mogen hebben. Nu zijn dat er nog ruim 2000. De Duma maakt wel een voorbehoud. Als de Amerikanen een raketschild in de ruimte bouwen, mag dat niet ten koste gaan van de Russische afschrikking. Het startverdrag moet nu nog door de Russische Senaat. In Amerika hebben beide kamers van het parlement het verdrag al goedgekeurd.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 and so close Ask the truth don't want to lose what I had as a boy My heart still lies apart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 GroenLinks en de ChristenUnie vinden dat de politietrainingsmissie, zoals die door het kabinet is voorgesteld, niet kan. Volgens GroenLinks-leider SAP betwijfelt haar fractie onder meer ernstig of in Koenders wel weer de opbouw mogelijk is. De ChristenUnie heeft grote twijfel over de effectiviteit van de missie, met name over het NAVO-deel. GroenLinks en de ChristenUnie moeten allebei akkoord gaan om het kabinet aan een meerderheid te helpen.